Van of Verdroem. Dat is zo woord dat we nog al dikke keer bezig zijn. Ik kom hier tegen van de wijk en daar zei hij tegen mij, toen jongens, ik kost de zondag mijn drone niet vinden. tussen tien en elf. Ik, ik was altijd gereed voor te bellen en ja, dan paas ik erop, ja, ze zijn dat niet. Ja, ik zeg tegen hem, dat was mijn maat het dat ik, ik ging er weet niet hoe ver en ik zat ik altijd maar aan paasen op dialectofoon. Alleen ja, één wijk van tussen en dat is precies al, ik weet niet hoe lang geleden. Maar ja, hij van de Kosje geprofiteerd van verleden donderdag toch een 11 uur gaan te vertellen over het Vrijdhout. Het Vrijdhout. Het eh, schijnt dat er dan een heel deel gehoord maar een heel Brabant, dat was op Radio 2. En die wilde absoluut weten van waar dat fruitaat kwam. Er is daar veel over verschenen, hè, want het had iets te maken met de geschiedenis van de kruisen. En binnen acht dagen is het weg om. Binnen veertien dagen. En dat heeft ook te maken met dat kruis in de zo enzovoort. Alleen de mensen waren vredig opgezet dat daar zoveel kost overgezijd werden, over je boot. Ze hebben er nogal wat van tussen gelaten, want anders had ik geloof ik heel dat uur volgesproken. Ik geloof dat met iemand aan de lijn nemen. Hallo. Ja, goeiemorgen, het is er de trofee? Ah, Frans, goeiendag. Ja. Ik ken hier aan en daar is de konfafong ja. van de kilo. Ja. En daar is doier. Een doaier. Geen doier van een a, hè? Nee. Nee, het is doier, het is iets een andere betekenis. Een andere betekenis, ja. En dan heb ik ook nog een kludden. Een kludden, ja. Witte, dat? we al over gehad vroeger, ja. Oh. Dat is dus te klaan, hè? Dat is neer van de, de stoppel omheen. Ah, te wel ja. ja, ja, een kludder, ja. Dat werd zo opgerold en dan, dat was precies een grote matsoe, hè? Ja, nee, dat, waren, dat was een aanheenskuikeling van uh, vierkante ja. ringes. Zo ja. Ja. Ja. Ja. ja, ja, ja. En, en daarbij reed ze over de stoppel en mij ja. kledderden ze daarbij in. Ja. Dus dat, ja. uh, dat andere dat ander dan veel moet aan de lijn blijven. Ja, ja voor de aan dooier, hè. Heb ja, er nog iets misschien? Ja, een ah. zand. Een zand. Dat past niet dat nee. ik was nog klaar als we de een zand moesten maken. Ja, dat kunnen we zebben ook ja. ons vertellen, hè. En een schoevel? Een schoevel. Weet je dat nou? Ja, er is er geen soort krabber? Dat is een soort krabber met drie armjes aan, zo. Ja. Dat is een schoevel. Ja. En dan hebben we nog een mazet. Een mazet. Een mazet, ja. ja, ja. Loden zit ik niks in, dat is geen precies te weten, maar we moeten hem zelfs toch nog even aan de, aan de telefoon hè. Ja, een boekwa koeken. Boekwa koeken, ja. Boekwa pap, weet ik ook goed. Ja, ja, wel ja. Een ja. koeken ook. Ja, boekwa pap. Nou, ja, dat ja, weet ik dan ook. Dat was ik. En dan heb ik nog een hangziel. Een hangziel. Hang een Ja, een langziel. Ja, ik paal naar nou juist te vragen of dat gekoste onderdelen van een vlegel beschrijven. Wat dat er aan de vleiger allemaal aan is en hoe ze nu men Ja, ik heb me nog veel met gedussen. Ja. Als kind en, en ja. zelf, als ik al wat was dan, maar ja. Ja, dan kwamen de dusmeules op en uh, pikdusters en dan was dat gedaan. Maar een de vleiger, ja, ja de, de stijl met de ring aan, de hoog, zogezegd. Ja. En daar staat dan een, een angstziel tussen. Voilà, het is ver, dat ver, dat ik paas, dat, <laughs> dat, dat dat ging zijn. Ja. In, in ver, verband met het thuis dat op de vleiger gebonden is, hè. Het wat? Hè? En ijs, neemt u dus een Het ijs, ja. Het ijs. Ja. ja. daar was een stuk kleiner, en dan was daar opgenood. Euh, ja. Op geregen, zo'n zijn hè? Ja. En dan de klipper zelf, of waar? De klipper. Ja. Je ziet, je dat is hier een toestel waar we al vijf of zes namen. Hè. oh ja. Hè. ja maar. Voilà, maar er is juist van zin van vandaag aan iemand dat hij toch in dat dingen wat thuis is te vragen, de onderdelen van de vleiger. En Ga heeft angst op en we pasen dat daar een onderdeel was, dus we zitten direct op goed spoor. Ja, en geeft genoteerd, Lode, ja, ja, ja. geeft ze allemaal. Ja, ja, ja, ja. Ik herhaal nog dat we nog zoeken naar dat woord van over het list van Louisa Crear. We weten wat dat is, maar we zouden toch een keer gaar de zeggen. En is een draad, waar veel betaal bezigd uit een boerenstijl mogen ze ons nog altijd opbellen voor al de onderdelen van de vlegel en te eh, beschrijven. misschien dat sommige onderdelen toch nog iets kan anders genoemd werd, alsgene dat we juist goed hebben van Frans, alhoewel wilde me al nacht content zijn dat we dat allemaal hebben. en hij eh, heeft toch nog een woord opgegeven dat we na de hoek direct er nog baas zitten. Dat het alkeuze in vier doier, doier, wat dat dat is. en het is niet een doier van een a, hè, want daar zeggen we ook een een doier tegen. Hè. Doyer. de vrouw ook bellen. Lode, ja. dat is hier, Robert. Ja, Robert. Dat is Robert. Excuseer mijn stem, hè. Oei, oei, jong. Je ja, heb maar... zeker niet gezongen gisteravond. Nee, ik, man, ik kan absoluut niet. Nee. Die weinig gedronken, water. Aai, oei, Zeg, <coughs> <coughs> uh, dat ding, dat die Zoals zo kent gekend is, dat bewijst het feit dat ze overal naar de baan staan, de avond, voor te vragen wat ze dat willen betekenen. Ja. Ik ken dat van onze vriend Robert Paulet, mijn ja. kind. Ja. Een uitspraak gaat dat een geider zal geweten hebben wat dat, dat betekent. Ja. En dat vindt nogal veel geprukt, dus in Asbeek. Ja. Waar dat dus een afkomstig waren. Hè. En dat is iemand die, dat zijn had lekt met een brokkulen. Ah ja. Of vijgt ze gezoeken? Dat weet ik ook niet. Vijgt ze gezoeken? hè? Ja, of vijgt, ja. Ja. Ja, ja. Dat heb ik al horen zeggen, ja. Als je daar een serieus achterzoeken wat dat, dat betekent. Nou, wat dat vrijdag betreft, ja. daar, nee, dat is zo. Ja. Eh, daar kan natuurlijk heel veel over verteld worden, en op ja. de radio is dat moeilijk om dat allemaal te vertellen. Hè. Maar vrijdag, eh, dat betekent eenvoudig, dus dat kom voet van het woord vrijdag. En je had dat in Frans gedrukt gezien? Ja, ja, ja. En dat zal zijn zeker in de tijd van het Eilig Kruis. Ja, maar ja, dat wel, dat geschiedenis heb ik allemaal verteld. Ja. Maar ik heb dus opgezocht en ik moet zeggen dat ik uh, Okkelei en Pater Spanhoven daarin toch volg. Ja. En dat... komt kan ook Vreebos zijn. Dat kan mogen. En Vrijthoud dat duidt op ja. een omtuind bos. Een bos dat afgezet is zodanig dat de werkers. En de schapen en enzovoorts daar niet in kunnen. Want vroeger waren die niet eerder kuddes die, die zwerven. die En Giel, het vrijtout in As, dat was één grote bos, want het was goed van de, van de goederen van afliggen. Ja, ja, ja, ja. Dat is dan gekapt, dat ja. zijn de boerder aangezet, gezet. Dat blijft ja. nog geen overheid. en O, dat dus de overblijfselen zal zijn van het Of, de vrijtout. Want er ja, ja. waren er twee, het Kleine Of en het Groot Of. Maar dat van Vrijdag zou komen. Dat, dat heb ik... staat trouwens in het boek dus van de Graaf. Ja. Dus onder de titel van het kapelleken, dus van het dat ja. dan in de Neerstraat terecht gekomen. Ja, ja, ja, ja. Dat heb ik allemaal dus, verteld, ja. Ja, daar staat in dus dat het zou komen dat werd geëten, dat de vrijdag werd geëten evenals een dag dat daartoe geheiligd was, de Vrijdag. Tja. Ja, ik heb de geschiedenis van van, van de Graaf en ik geraadpleegd. en zullen we misschien een keer weeloopen. Want dat staat in het verband volgens <laughs> Ja, helemaal als, eh, je zeggen, ja. Volgens zou zeggen, volgens staat dat verband in, in, met, met Sollebos. Sollebos ja. dus. dat moet wel zeggen, Sollebos, het Zonnebos. Wat dus, ja. dat dan eerst een Oomberg, een Schummelscheut, kap, ja, schreef ja, Meester Kleeting. Dat is een chique artikel van ja. de boeren van As. En wat dat ons Eidense voorvader ja, van de Ester ging. Klinkt dat hè? Ja. Zeg creaar, Kinderen gaat daar her. creaar. Crear. Nee, hè? Nee, hè. He. Nee, he. ah, we hebben het over het les nog niet horen gebruiken. Zeer onlangs alleen. En Louisa ons had dat opgegeven en we vinden, we weten wat dan is. Het komt zelfs van het Frans, gelijk dat we niet veel woorden zo hebben, maar het is toch een schoenboot, vind ik. Ja, ja. Zeg tegen Robert van Paulette, dat kun ik hem dan eens al uitleggen. Ja, dus, wat dat, dus, dus, maar van waar dan komt dat weet ik niet, nee, ik geloof niet. Of Misschien... Ik heb mijn commissie gehad. Hij durf zeker zelf niet. Hoe zeg je dat? Dat hij zelf niet durf. Ik denk het niet, want dat dan een beetje naar. Aanhangt. Ah, wel, ja, dat komt altijd zoiets in, hè, als het van Robert komt. Hè. Goed. Uh, bedankt voor het telefoon en ja, tot de keer. Ja. Dat gaat gewoon schoonmakerij, hè. Ja. Ja, he, dat is eruit dat in de est geduuggetrokken werd, bij hoe sterk te zijn tegen natten. Ja. Daar werd uh, tand gedaan in tijd. Ja. Zeg uh, Marcel, en est, wat voor een stof was dat in Est, dat is uh, een dikke, dikke materie, zo'n vaste materie, maar het is wel een beetje soepel hè dat werd daar geduuggetrokken dat uh, dat, hoe zou ik zeggen, een soort... Uh, Mastik zo precies, ja, hè. Ja, ja, dat zal van hars komen, hè. Ja, ja, hars. Hars, ja. Hars, ja. En daarmee wordt genood, precies. Ja, ja, met tanden. Dus dat ja. was voor een draad uit te trekken, voor dan sterker te maken. sterker te maken, dan tegen vocht te kunnen. He. Want mm -hmm. de, de zool, die we op zaag een hè, en snijen gegeven, hè. Ja. Dat dan draad dan nog een keer kost inzien. Ja. ja. En dat werd een veneer toegeplekt en toegesluigend, die Er Ja. Dat was een scheve spleet aan de zaakkanten. Waar ja. een drau ging. Ja. Van de ring dat rondgeleid werd, de rand zo ja. zijde, ja. En dan ging de zo in de zol ja. Ja. ja. ja. ja. ja. Wil een handpullen een om te mee te maken. He. Ja, ja, dat is. Ik, een, en ik heb me toch zo goed, Essen draad. ik Essen draad, ja. Ja, ja. Est. Bedankt. Ja, ik heb er zondag niet te tijd geweest, maar je was al weg. Ah, ja. Met ja, een papiertje van de Ja, ik heb, goe, ik heb het goed jongen, ik heb ik het, het goed. Ja, ik, ja. Maar het is juist, hè Marcel, wat ga gezegd. Ja, het is natuurlijk. Het is gematst. Hè? En als je het moet zien, ga ik maar direct gelijk, want ik heb die op vierkater. Het is gematst in, ja. in, in de gematst. alleen oorspronkelijke vorm, ja. is gematst. Ja, ja. en dat is niet kant is gelijk als ik een dikke jam, is het noemde die een moeder in de ja. ja. En van de andere kant kosten ze vis opbakken, of een kik op pakken. Weer nog verschillende vliegers. Ja, ja. Een draf hier nog. Compartimenten, ja. ja. Mensen waren vinding dus. er Olly. De mensen waren vindingrijk hè, vroeger hè. Ja, ja. ja, zeker, ja, ja. En en met simpel dingen, een naad insteken, ja. ja. Maar uh, Waaland, uh, in eerste gedacht op op zo'n klaastofje, dat in een achterkussken stond zo gewet, ah, ja. waar dat op gekookt werd en gedaan, hè. Ja, ja. Maar uh, het is steen, ja. hè, want Claudentat, ze hebben eens gezegd, in, in uitleg van, van over 14 dagen. Ja, ja, ja, ja. Zin al weten we vandaan, essendraad of westendraad, ja, ja, ja. toch ook ja. wel iets meer. Ja, ja, ja. Marcel. Ik ken hier ja. niet een woord, eigenlijk Nee, En creaar, dat zei dan niet. Creaar, dat zei ik in de kastaar. Nee, <laughs> En Nee, Nee, creaal is het ook niet, hè. Nieuwe. Nieuwe. Nee, Nee, nee, het, het is iets heel anders. Ja, ja, ja. Dat zijn toch veel woorden, als je dat ah, wel, zie, je ziet dat er toch nog elke wijk uitkomt. Oei, Je niet geloven, hè. En ik moet zeggen, ik hoorde het, ik ja. kost het niet, ik kwam thuis en ik vertel het. En thuis was het in onze winkel nog gebezig, dat woord. Het was ja. nog geval nu iemand dat zag, hè Creaar. Ja. O, dus dat zal wel iemand vandaag op wel. Ja, paas, ja. ik toch alleen koop het dan Louis het dag, bevestigd krijgen. He. Marcel. Het Hallo. Zijn. Ja. Is er een nee? Ja, Louis. Ja. Zijn ik, ik, ja. Eh, over dat woord creaar. Ja. Is dat niet uit het Frans het, Een schreeuwige kleur. Ja, Louis, dat is het. Blester. Blester, ja. Blester. Blaster, ja. Blaster. Eh. ja. Dus uh, over het lest was er bij ons iemand in de winkel en die had gepast. En die zei. Ja. Ben ik daar niet wat creaar meer? Ja. Is dat niet te creëren? Ja, ik heb dat vroeger ook veel. Ja. Dat is veel te creëren, dat kleur. Ja. Alla. Ja, schreeverig of niet? Op Om de rester, onder... zo. Ja, ja, ja. ja. Is, uh... Het is Criaar, zeker, hè? Criaar, is ja. Ja, ja schreeverig, Ja, maar van Frans Cria. Criaar, paas ik, ja. We willen zeggen, Criaar, hè? Af en toe valt nog, nog een keer, Ja, ja, toch boven mensen. Ja, ja. Uh, werd dan nog altijd. Dat, dat, dat, dat in Brussel gewerkt hebben, hè. Ja. En dan als komt, dat wel voedsel Dat zou wel juist. Ja. En uh, we hadden, hadden zuigen, Ja. Bij ons in onze stijl, hè, ja. Een zorg was meer, hoe zou ik zeggen, hè, vervoedingswaren, en alles, hè. Ja. Maar verven, ja. Dat we ook de zorg gedaan. Ja. En, dat nog wel gebruikten de niet. Dan zou je tegen een tamieken. een tamieken Een tamieken? Een tamie, een tamieken. Ja. dan dan keer een tamie, ja. en dat, dat waren grote en, en klein. Ja. En meestal werd dat door dun tamie gedaan, ja. ja. tamiseren, ja. en we naar dan een klein en een grote tamie. Ja. En dat werd zo um, veel gezet omdat dat was precies dat was ververf. Ja. En zorgen en, en zetten, dat is precies meer voedingswaarde, vermelk door te eten. Dat Tamiken dat we bij ons nog bezig Tamiken, Het tamieken, zit, he? zit precies in de familie, het is misschien ook omdat ja, ja, de grootavers ja. van mijn vrouw ook in de Schilderstielen ja, is daar, ja, ja. Want mijn vrouw zal ja. dat uh, zeggen tegen, tegen een gewoon zaag. Hè? Ja, een, een tamiken? Ik heb het nog gehoord, zo panterpots. Ja, maar, want eh, eh, ze zullen niet gemakkelijk zeggen, bijvoorbeeld, eh, verf zagen. Ja, ja, ja, Ze zullen ver, zeggen, verf en tamie doen. Ja, ja. je dan en, een keer of Het is wel Frans, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. En waarom, eh, en het werkwoord is tamiseren. Tamiseren, hè. Mm -hmm. Ja. En, en natuurlijk, hè, hoe minder verf dat je moest uitdoen, hoe kleiner dat dan. Dat moet zijn, hè? En ja. moet dan zo klantamiekjes. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan een zand dat je dat een ze gebied zet, ja. is dat geen een handvol van hebben, dat je zoekt op veld. Ja. juist Louis, dat is het, ja. Aarlezen en ja. als je een hand hebt, ja. dat dan een zand. Dat is vat. een zand, ja. De, dus de je hè. sommige zijn de tegen ook oogsten, hè? ja. Oorsten, hè. Oorsten, ja. Maar, het is maar als je een, een, een zand.. Hebt, ja den hadden ja. zand. En als je gezien op lessen ik heb vier zand of ik heb vijf ja, ja. zand dat was precies vijf aanvallen. Als een landvol, aanvallen is, maar nu te de vasthaven, die hadden we daar een struur rond, hè. rond. En we werden verstoppen hier Frans, terwijl we VNR voedsel, Ja, ja. Ja, ja, dat is juist onder een nog gedaan. He. Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar de boer rekken dan toch eerst nog een keer of Ja, meestal, ik hier een boer tegen nul. Nee. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook van aan de met dierlingen, die als die hier aftrekken trekken, hè. <laughs> als er niet veel meer lag, he. En als ze niet zag, <laughs> kreeg je de vader niet, Louis, voor dat zand? Ja, maar lustig, hè. Mijn vader was een duivenmelker, hè. Ah, ja. En dan moesten we wel gaan oesten. hè. En dat Just. was koeren of terf of dingen. En ja. dat kost een eh, huiver en, en, en al, zo. Ja. En dat was goed voor de duiven, hè. Onder Noordloog eh, was dat, wel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, dat zeker. Want, natuurlijk, zo'n lopen kostte de ook niet bij je nader, hè. <laughs> dan ik dat ze dat moest laten Dus en melden. Ne... Maar in ieder geval, eh, bij ons wil dat dan als duiveneten gebruiken. Want ja, ja. dat dan ja, nog ja. Koeren gezet zit en haver en alles zo. Hè. Ja. Ja, ja, dat ja. is interessant. De schildjes Louis. In orde? Ja, bedankt van. voor het telefoon. Dag René. Dag Frans. Dag Laura. Dag Frans. Eh, over dat woord dooier. Ja. Dat hebben we al behandeld, hè? Ja, ja. We paasnet, uh, maar het paas maar We hebben nummer, ons boekjes niet bewaard. Dat is onder het nummer 468 door ah. Lode behandeld. Ja, eh, dat is de olieplant Dodderzaad van het ja. Dodderzaad. Hè. Ja, ja. En dan over die Essendraad, daar heb ik iets meer over. Ja. Dat komt van het Duits arts, hè. Harts. Het Rijnlands arts en arts, dat betekent pek, teer. Ja want de, de rondreizende handelaar in harts die heette vroeger in Duitsland hartskremer. Ja. En die nessendraad, die werd verstevigd door pek. Ja. En dat is inderdaad gebruikt in de schoenmakerstielen. Ja. Dat is goed Frans. En dan dat danksiel. Ja. Is dat ankziel, want we hebben ook een andsiel Ja, en ik heb ook al goed engziel. Ah ja, want we hadden met een andsiel ook hè? Ja, dat is de koor waaraan dat naker hè? Ja, De putje in Ja, is En bijna kruibagen ook, hè? De schaafverband, hè? Ja. Dat is ook een angziel, hè? Maar ik ging het over een onderdeel van de ja Ja, ja, ja, jij maar ik ken het, want ik zal ik hier nog niet, maar ik ken al de onderdelen van de En Hoe zeg je dat ga, Frans? Ik zeg Anziel, maar dat worden zeggen ook Ankziel, hè? Ank? Ankziel, ja? Ja, mijn keu. Ja, maar dat is de uitspraak. hè? Ja, ja, ja. ja. Dus dat angstziel zal hangzeel zijn. Ja, ja, ja. Waarvan dat het dus als variant, God in mijn hè? Ja, ja, ja. Dat zal zeker zijn. Ja, en dan over dat schoefel. Ja. Dat is een soort krabber, maar wel ik bezig, en dat doe ik als hè? Voor iemand dat nooit zijn goes niet hè, hè? Ja. Hè? Op de schoefel zijn. Een schoefel, hè. Iemand dat op de schoefel heeft, Iemand dat jij de ja. van een ander, hè. Ja. Ja. Dat is ook ja. een schoefel, hè. Ja. Ja. Op de schoefel En dan neem ik nog een woord. Ah, eh, wat alweer ik, dat waar dat zei, dat is inderdaad de waarheid, eh, onder de oorlog, eh, ja, onze vader was ook een duivenchapper, oh, ja. moesten wel ook gaan oefenen. hé. Eh. Oh, ah, maken is werk maken en hij maakt een wil doen. Ja, maar, <laughs> en wie niet groot is, moet slim wezen. Eh. Ik ga altijd een scher in mijn zak zijn. Eh. Tjonge jam, toch. Ja, maar begon niks net niet af, ik hoe weten ze? Als de boer het niet zag, hè? Eh. Oh, ja. Van <laughs> dat de al... dierlingen, eh. hè? Moet... Zeg, ik heb een school gehoord van mijn schoonmoeder ja. in Terlin, ja. lief Franke. Lief. Ranken. Ja. Lief. Erom. Ik heb nog de gelegenheid niet gehad om het op te zoeken, maar ze heeft het maar goed geëxpliqueerd. Ja, maar ja, dat kun je dan zelfs doen aan Lode. Ja, Lode ja. moet dan ik opzoeken, ja. want het is toch ja. zo'n woord. Zeg dan een keer wat dat er van wit ze biedt. Ja. Zeg wat dat moet zeggen, jongen, stemde komt Friedrich goed over. Ah, dat, is ja, maar, nogal, dat, is dat is nogal een verschil tegen dat van Roberta, juist. Ah, ja, maar, ja, maar. Maar dan laver in doen Ik pas dan het aan je aan maar het moet van niet alles zijn. Ah, ja, zo zijn het toch al, hè? Een geforceerd, pa's. Ja. ja. Dat word ik een gat, dat maar dan ook geïnteresseerd, hè? Ja, op zijn ja, assen hè? Ah, ik heb er precies iets van gelezen in Nasch. Ja, maar dat had ik van het lijven nog niet goed. Ik ah, wel, ik... Zeg dat nog een keer? Hij zei het anders als dat het ik dit. Eh... Dat lekt zijn gat met een brokkulule. Ja. En ik zeg, Frans, dat het ik al verschillende keren gehoord heb, dat vijgt zijn gat met een broccole. Maar ah, dat heb ik van lijven nog niet goed. Ja. En ik, pa's, ik paas dat dat gezegd werd, nadat nee, er je een lange uitleg gegeven is ja, ja. En dan een ander dan ja, ja, ja, ja. gewillig gelusterd en daar zei hij op op, maar jong, dat vijf ze ze in broccoli ja, ja Dat is dus al ja. als vanzelfsprekend. Ja, ja. Paas wal, ik, hè? Wat je zeggen dat vijf niks uit. hè Ja. Dat, dat jaar zo. Ja, maar deze heb ik echt al goed, ze, maar het is niet ja, lang geleden. Ja, ja. Het is twintig uur meer gezegd. Oké. Okay. Ja. Dat doet me plezier, want mijn moeder begrijpt de tijd, als ik dat wou nee. Van lachen kun je nog een annexe maken. <laughs> Goeiedag, hé, hey, hoe ah, lode? Marcel. Dat gezicht daar, dat vijfste gat, met een broccoli. Ja. Zo was het dan tijd gesproken met het Ik kon smoeien, verzaliger zouden dat nog wel. Ja, dat is van fout, ja. ja. Ja, en dat was op uh, een uitleg van, ik weet niet hoe lang. En daar zaten ze, dat vijgt ze, wat mee in Dat was wel het juiste gezegde, denk ik. Zou dat nog zo'n gezegde, dat ze tussen leunen keer bezig. En dat was, uh, dat paas, dat veel dat ze gaat daar dikker. dikke. Ja. Ja, ja. Dat is zeker een vast ook al gezegd. Ja, ja. Maar dat eerste was wel van een hele lange uitleg. En dat dat, uh, dat, dat ze zelf wel ging oplossen. Dat zo... daar niet baan moest zijn. Zo paas ik het ook. Ja, zijn. ja dus dat als ze ja. zeiden we in. En dat doen we zo vroeger ook nog zeggen, ja. Dat kan van de grootvadervoets komen, hè Ja, ja. Van ja. nee. Ante van Polkens komt Zul... dat zeker aan vast moet ja. zijn gezegd. Dus. Ja, ja, dat hadden we niet uitgevonden. Maar, ja, maar uit die periode, ja. want ik paas als we een keer kozins mm. tegenkomen, dat hij dat in dezelfde zin zullen bevestigen. Paas ik toch, hè. Ja. Maar dat lekt zo had ik het nog nooit gehoord. Maar ja, dat wil niet zeggen dat in Asbeek zo niet gezegd werd, hè. Ja, dat kan wel. Ah. Ja. ja, ja het uh. we moet we wel moeilijk zijn, hè mm. Met een brocule. Ja. Nou, ik weet niet, maar dat zal al behandeld zijn, maar ik heb dan nog niet nagezegd of gevonden, maar je nassig is er nogal iets dat dan koken staat, sooien, van waar het afgoed kwam. Ja, dat hebben we. Ja, te ja, zeggen. Ja, ja. Maar ja, maar, omdat ik het nog niet zieden. zo goed had, de meepuizen ik dat zo niet een keer op. Dat is behandeld, dat is het werkwoord zieden. Zieden, ja. ja, maar ja. Ja, voor de rest... Uh, de liefranken dat zei dan niks. De Lief ranken. Lief ranken. Lief ranken. Eh, Frans is dat is opgegeven. Nee, nee, dat zijn. Lief ranken. Nee. Moet ook oud zijn, zijn. Ja, nee, dat is. Wel, je weet nou wat dan is, maar. Uh... Ja, ja, nee, dat zijn maar niks. maar ja. Wel, is zijn bekend rond, zeker. Vandaag. Ah, <laughs> doier. Doier, ah, maar ook nog. Maar het is al verklaard, zeker ondertussen. Ja, ja. Doier, ja. ja. Je moet niet van een A, hè? Nee, nee, nee, nee. Niet van een A. Ik nee, nee. heb niks anders, nee, meer, Marcel? Ik heb zo niks anders. Maar dat gezegde, dat ik dat mama toch zo ja. van een ja, ja, ja, ja dat de is de juist. En dat was aan mij, toch de V. Als je in de loop van de wijk op je paast, opschrijven. Ja. Dat ja. is het beste plan. Ja, maar ja. En ons nummer, ook in de A, dus ja, ja, ja. Ja. zullen we binnen geraken. ja, ja. alle. Ja, bedankt voor ja, het ja. telefoon. Marcel. Ja, Marcel. Over Dan Zank. Ja. Dat hebben we vroeger al gehad, hè? Ja. Maar een zand, wie heeft het dan gezegd dat dat een handvol was. Ja, een handvol van, de, van nee, daar. Dat kan niet. Dat zijn veel bij bijeen. En ja. dan van een rijst te dragen, dat was naar zand. Hoe bedoel, hoe bedoel je Al die handvollen bij je, bij je niet een bulle gedaan. Ah, ja. En dat was naar zand. Maar moeder komt er dikwijls mee naar een Met een zand. Dus dat was aan zand goed. Uh... Oh ja, meer als een hè. Dat werd in een bijeen gepakt. He. Ah ja. Ja ja, dat was naar zand. Goed. En ik heb nog iets gevonden, toch? Ja. boek over de schoenmaker, schoen ja. hè? Ja. Een knijp, maar dat was. Een knijp? Ja, een knijp. Knijp, met een peul. Knijp, ja. Met een kaai. Ja. ja, ja, van, voor een k, van ja. achter een pu. Ja, ja. Knijp. Ja. Al wil dat scooter dan moet even aan de luimveu blijven? Ja. En wil het is aangepakt? Ja. Heb je dat al? Ja, dat hebben we al. Dat hebben we al sindicaten, ja. Een aangepakt. Ja, ik verstond het niet goed. Haar getouw, ja, ja, dat heb ik al. Dat heb ik al, hè? Ah, geet dat al. En haar ja, ja, ja. En dat komt voor, hè? Ja. Wel, maar dat heb ik nog geweten van mijn grootouders hè? Ja. Dat, dat, we, dat moeten ze zo met stieren en nog vele verkeerspot op af te zetten. Ja. Zou dat kunnen? Ja, ja, ja. ja. En gezegd dachten ze dat ook buiten van tijdmatsen voor hun werkenspot? Ja, matsen is, dat was... Bij je ...dat op een zwartmaat en Ah, ja. We op hier en daar een keitel op veel werkenspot en zo af te koken, ja. Had. En ze noemen op een groot aanverzoek comfort. Ja? Ja. Ja. ja. Ah, en dat derige dat die haar ja, ja, ja, daar ja. hebben we al behandeld, ja. ah, en een moeilijk bed ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ah, allee. Ja. Bedankt. Allee.